Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Dankzij DNA-onderzoek kunnen steeds meer onbekende doden worden geïdentificeerd. Het afgelopen jaar waren het er 100, een record. De stijging komt onder meer door betere DNA-technieken... en doordat er actief wordt gezocht naar nabestaanden. Daarnaast zitten er steeds meer gegevens in DNA-databanken in binnen- en buitenland. Dat vergroot de kans op een match... In Nederland liggen naar schatting 300 onbekende doden begraven. De nieuwe Britse variant van het coronavirus rukt verder op in Europa en daarbuiten. In Frankrijk is de mutatie, die besmettelijker lijkt, nu ook opgedoken. Die werd vastgesteld bij een Fransman die in Groot-Brittannië woont. Hij was een week geleden in Frankrijk aangekomen en twee dagen later getest. De man vertoont geen ziekteverschijnselen. De nieuwe variant is ook in Ierland, Duitsland, Japan en Libanon vastgesteld... In Nederland hebben we voor zover bekend nu drie mensen de mutatie van dat coronavirus. Van twee mensen in Amsterdam was dat al bekend. En gisteravond bleek ook een Rotterdammer ermee besmet. Op een groot meer tussen Congo en Oeganda is een boot omgeslagen met ruim 50 mensen aan boord. Zeker 30 passagiers zijn om het leven gekomen. Tot nu toe zijn 21 mensen gered. De kans dat er nog overlevenden gevonden worden is klein. De boot is vermoedelijk omgeslagen door de sterke wind... De autoriteiten zeggen dat de boot vanuit Oeganda was vertrokken... om mensen af te zetten aan de andere kant van het meer in Congo. Waarschijnlijk was het een illegale boot... omdat het scheepvaartverkeer stil ligt door de coronapandemie. Een grote brand in de Paraguayaanse hoofdstad Ascension... heeft de huizen van 96 gezinnen in de as gelegd. De brand was ontstaan nadat op kerstavond... vuurwerk was afgestoken in een arme wijk. Pas de volgende ochtend was het vuur geblust... en bleek 30.000 vierkante meter verwoest. Het weer overwegend bewolkt en vanmiddag neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Bij veel wind wordt het 4 tot 7 graden. Vanavond meer regen en dan gaat het nog harder waaien. Morgen regent het hard en kan het langs de kust zelfs stormen. Later op de dag wordt het wel weer rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat een korte file op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij knoopend Kooimeer. De vertraging is daar 5 minuten.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 We corona onder controle. Sorry, moest even. Zandvoort leeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Zie je weer? Warmte. Warmte. Kerst. Yes. -M. Dit is kerst met ZFM. Met men. nu. Tobak leeft. Geduld. De zon keert terug. Ja. Het licht komt terug. Ja. We elkaar weer kunnen ontmoeten al het heerlijk. en omhelzen. Ja. Ik wens u allen, oh. waar u zich ook bevindt, een gezegend kerstfeest. Mooi, dank u wel. Onze eigen koning, het mooie woord, gisteren genomen. Ja, ja we hebben gebeld. Van, wilt u misschien het begin van onze show inspreken? En zeg zegt nou... Vooruit we maar. Jawel. Geen punt, en had al meer mooie en scherpe woorden natuurlijk. Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën horen bij een vrije samenleving. Oh. Zo is dat, daarom Jeutje. zijn wij er. Jazeker, wij zijn altijd heel scherp. En de meest grote onzin komt hier vandaan. Nou, welkom op deze tweede kerstdag. Het is, uh, ja, is stil op straat, leuk om deze kant op te rijden. Huh? Bijzonder toch? Ja, bijzonder. Missen we misten de sneeuw, maar daardoor missen we gelukkig de sneeuwongevallen. Ja? Oké, okay, nou, even dan wel even de... Ja, het oh, oh, oh, oh, oh. right, is komen ze weer. Jawel! Merry Christmas! Zeker! Oh, oh. En overal doen we het doosje om me heen natuurlijk. Ja, de meest vreselijke muziek... Uh, vreselijke berichten doen we gewoon dit op de achtergrond. Ach, ja, zo is het leven. Zo gaat het nou eenmaal. En hoe heb je gisteren uh, gevierd, kerst trouwens? Um, gezellig we waren twee hele vrienden bij ons en we hebben een heerlijke strandwandeling gemaakt. Oké. Okay. En toen daarna gewoon uh, lekker gechilled zeg maar. Gechilled. -ge heb je nog nee. een kerstfilm gekeken of zo? Nee, ik heb gisteren eigenlijk, uh, eigenlijk geen tv gekeken. Oké. Okay. Alleen nou, enige gekeken heb is. Uh, uh, de beste zangers van Nederland, uh, de kerstversie. Hoi, dat is heel zoet, heel zoet, Ach, wel leuk. Ja, precies. Ja. Nee, ja. Ik, ik had alleen mijn schoonmoeder op bezoek en uh, dat was mezelf wel grappig. Ze dus kwam binnen met een heel gekleurig mondkapje op. Ik dacht, dat hey, wat grappig. Dus je zit aan tafel, de gegeven, dat ding hield ze op tot, tot aan het eten. ik zei, oh, voor mij moet je nu afdoen, anders gaat het niet lukken nee, natuurlijk. nee. nee en toen ging het mondkapje op, uh, op tafel... vlakbij het toetsenbord van de computer, dacht ik van. Dat vind ik allemaal over. Ik weet niet of het allemaal zo goed is waar we nu mee bezig zijn. Maar goed, het is allemaal voor de vorm. Allemaal voor de vorm, zelfgemaakte mondkapjes. Leuk, het ziet er heel feestelijk uit. We weten zelf hoe het zit, hè. We weten ja. zelf hoe het zit. Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook even doorgenomen... Wat voor, uh, uh, wat voor dingen er allemaal gebeurd zijn... op 26 december door de jaren heen. Ja, heel veel. Toch wel heel veel, hè? Ik vond uh, de percolator wel leuk. De percolator. Ja, het Dat is een heel wat... belangrijk apparaat. Oké. Okay. zeg het je helemaal niks. Nee, Ik heb wel zitten lezen, maar het is van me weggevallen weer. Oh. Nee, je komt er straks van. Ja. Nou, eerst maar even een man die vandaag jarig is. En die verantwoordelijk is voor dit geluid. Ik heb het over de Ronet. Sleigh Ride. Echt een oudje dit. Heerlijk. Daar gaan we met tallen. Hou je vast. Tadaa. De man die het gemaakt heeft, Phil Spector vandaag, zijn verjaardag van viert in de gevangenis. Hij is 81 geworden. Hij is natuurlijk be ja, bekend van de Wall of Sounds. De studio vol microfoons met een harde muur aan de zijkant, waardoor alles galmt en echt een hele harde galm geeft. En hij gebruikt ook de meest rare instrumenten om uh, zo'n hele ja, gigantische muur van geluid te maken. En heel veel mensen proberen het tegenwoordig nog steeds na te maken. En dat is nog niet zo makkelijk. En uh, later is hij, uh, is hij veroordeeld... omdat hij namelijk uh, Laura, uh, was het weer, Laura uh, Lana Clarkson door het hoofd heeft geschoten. Zij is toen uh, vermoord gevonden in zijn appartement. Zelf heeft hij altijd ontkend, dat is in 2004. En later heeft hij toch wel, uh, is hij toch uh, veroordeeld voor 20 jaar gevangenisstraf... zonder vervroegde vrijlating. Hij is redelijk gek, deze man. Hij heeft hele mooie dingen gemaakt, maar hij is toch doorgeslagen. Hij was met Ronnie van de Ronettes getrouwd... En deze kerstplaat is eigenlijk de bekendste en meest gewaardeerde kerstplaat ooit in de zeggen, Ik Christmas gift van en... de Phil Spectors. Wat zegt u? Dat uh, zei Christmas Hut. Uh, wat zeg je? Christmas hoe noemt, hoe Christmas ik? gift from, uh, uh, for you from Phil Spector. Oh. Dat is eigenlijk de, de, de plaat die later ook nog weer al je onderscheiding gekregen Maar goed, het is wel een heel drama verhaal. Als je dat van Lana Clarks gaat kijken, is een hele jonge vrouw was toch die heel veel uh, acteerklussen heeft gehad. en die uiteindelijk bij hem op bezoek was. En uh, uiteindelijk heeft, ze, heeft hij een pistool in haar Mond gezet en gewoon de trekker overgehaald. gehaald. Nou ja. Het is heel bizar. Dus je denkt van. Nou ja, goed, hij is nu 81 geworden zit in de gevangenis. Gelukkig! Ja, je zou je denken een oude man. Dat kan hij nog doen? Nou, blijkbaar heel veel. Ja. Idioot gewoon. Nou, we hebben ook een leuke bericht hoor. Ik bedoel, uh, dat, je dat, uh, dat je niet denkt: is het alleen maar drama wat we vandaag gaan verkondigen? Nee, Het nou, nee, is niet. toch een beetje een drama. Dit. Want, Want, Want de, nou de rechter in Michigan die heeft uh, geoordeeld dat de ouders van een 42-jarige man hun zoon moeten compenseren... voor het vernietigen van zijn omvangrijke pornocollectie. Oké. Okay. Want zijn man heeft dus na zijn scheiding... tien maanden lang ingewoond bij zijn ouders. En in die tien maanden zagen de ouders kans om de pornoverzameling ter waarde van 20.000 euro... of zo, om ze te helpen. Want hij had echt een flinke verzameling. En volgens hem was hij onvervangbaar. En uh, de, de rechter heeft het dus echt geoordeeld. Ze hadden geen recht, dus ze moeten dokken. 20.000 dollar. waar? Ja. Maar ja, ze, maar, was, maar ja die hebben ouders gewoon hadden even waarschijnlijk... Vuile smeerlap. Ja. En uh, die hebben het gewoon vernietigd. Ja, het is ook wel een beetje teleurstellend. Dan komt je, op je zomer terug wonen bij jezelf. 10 maanden. 42 jaar ja. oud hè. Ja, dan en dan ga je eerst de kamer opruimen. Ik denk, zoals de kamer eens een keer opruimen. Wat een bende. Wat is dit nou? Wat is dit? Het wordt steeds gek en het wordt... Moet je echt voor een, een verzameling voor 20.000 euro aan ja. porno. De porno kan je gewoon gratis... Kan je, uh... kan je downloaden. Ja. Kan je downloaden meestal hè. Maar ja, dus ik denk wel dat hierdoor de relatie dus daar uh, ontwricht is dat de man inmiddels weer op zichzelf woont. Ja. die ouders zeggen die, die ach, denk Denk je van nou ja, als hij niet weggaat dan. Zorg er gewoon dat die pornoverzameling weg is. Nee, die gaat uh, jou weg. Die, die ligt daar ergens uh, in, de, in die, dat ene motel. Kamer zoveel. Ja. Ga daar maar heen. Ja. <laughs> nou, nou, nou, kunnen, hè? En deze man denkt mezelf... Nou, is ook wel weer lekker. Die porno was ik toch wel klaar mee en ik krijg 20.000 euro ervoor terug. Ja. Hey, goed ja, geregeld zo. Mooi zijn nieuw huis inrichten. Echt goed geregeld. Ja. Heel veel specter. Beter geregeld. Goed, straks onder andere ook meer kerstplaten. Maar hier en daar. er moet natuurlijk ook wel weer even een gitaarplaatje voorbij komen. Natuurlijk, hè. Dat hoort er gewoon bij bij deze show. Ik heb het uh, uh, beschaafd gehouden, niet te wild. The Crips, in en out. Toebak leeft. Snow falls down from the grave. Yeah. Hij, houdt om, maar hij is wel weer grappig natuurlijk hier bij Toebak Leeft. Het zijn onder andere Tyler Joseph, Jos Dun, Nick Thomas en Chris Sian. Zo moet je daar spreken volgens mij. zijn zijn 21 Pilots. En Christmas saves the year, laten we hopen. Gisteren mooie woorden van onze koning die natuurlijk uh, ons allemaal steunde... en ook bij iedereen erbij wilde betrekken. En niet alleen maar afrekende uh, uh, met mensen die uh, helemaal tegen waren. Hij kon ook zich een beetje inleven mensen die tegen waren. Het hele gedoe. En hij bedankt iedereen die zich toch af en toe aan de regels hield. Ook al hoe moeilijk dat ook was. Ik vond hem realistisch. Hij had wel een of andere passage uit de Bijbel of zo had hij ervoor gehad. Ja, wat, voor, wat was dat dan? Ja, ik weet het niet meer. Maar daar las ik iets over. Dat had hij iets uh, apostelen erbij gehaald, weet ik veel. Oh. had er iets bij gehaald. Ik denk van oké, okay, nou, dat, dat kan je doen. Dat kan je niet. Hmm. Nou hmm. Ik had het niet gedaan, maar goed, misschien is daar uh, behoefte aan. Ja. ja, op deze tweede kerstdag. Nou ja, ging, ging jij vroeger naar de kerk met kerst en zo Oh, dat is wel lang geleden hoor. Ja, ja en mijn vrouw probeerde me nog wel eens op de, over te halen. Om te zeggen, ja, met kerst hoor je eigenlijk... Nou, kerstavond dan eigenlijk, hoor je naar de kerken gaan. Om nog iets van vorm te geven. Vooral als je jonge kinderen hebt, dan kunnen ze daar alvast een beetje aan wennen. Ja, ik ging altijd naar de jeugdmis. Ja? En die was dan om zeven uur. En daarna dan in het dorp gingen we gezellig uh, kerstliederen zingen op het plein. En uh, wat ik ook wel altijd... Uh, in Haarlem heb je dat ook trouwens. Maar ik, ja, ik vind wel, het is ook weer een beetje hypocriet natuurlijk. Van dan ga dat voel ik altijd. Niet, en dan ja, met de kerst wel. Ja. Maar de, de sfeer is dan wel altijd erg mooi. Ik ben, vorig jaar ben ik dan nog in Oostenrijk naar een mis geweest. En dat was weer inderdaad zoals vroeger, toen ik klein was, zo was de kerstdienst daar. En dat vond ik toch wel uh, heel leuk. Uh, de groot koor met, uh, met kleine kindertjes en misdienaars en dat soort dingen. Ja. Heel leuk ja nee, Ik vind het altijd een beetje hypocriet. Het hele jaar laat je je gezicht niet zien. En dan denk ik, oh ja, ik heb even wat, wat steun nodig van de kerk. En ook een beetje even wat een sfeertje, sfeertje, halen. Ver, ha, sfeertje ja. verhalen. Gooi wat in die schaal. Hier, twee euro, klaar. En dan kan ik weer... Ja. Nee, zo hoort het eigenlijk niet. Hè. Ja, eigenlijk niet. Ben je gek geworden? Maar je, je, je kan ook het kerstgevoel maken door inderdaad... Uh, eenzame ouderen uit te nodigen bij thuis. Er zijn mensen die uh, doen normaal gesproken zo, ja. buiten ja. de corona. Die zeggen dan ook van, nou, ik, ik, ik nodig alle alleenstaande buurmensen uit... Mooi, hè? Dan zit jij ja? de neutrale buurmensen. Buurmensen. En, uh, en dan kunnen ze bij mij kunnen ze wat drinken en dan zijn ze niet alleen. En dan denk ik van, ja, dat vind ik wel het echte kerstgevoel. Ja, ja, zeker. Uh, maar uh, nou ja, goed, alle oude mensen bij elkaar kan nog wel. Maar bij jonge mensen en, uh, en, en oude mensen bij elkaar moet je weer niet doen, geloof ik. Nou goed, vandaag gaat de eerste, komt de eerste fragment met vaccins binnen. Groot stuk in de krant. Donderdag las ik het. Ik dacht, wat zijn ze nou aan het doen? Wat is de krant vandaag? Heb je... Nee, nee, is oh. van donderdag. Dat is ook oh, alweer een ja, ja. dagen geleden. Ik lees toch even wat er allemaal afgelopen week is gebeurd. Belgisch bedrijf HSR gaat het transport uitvoeren. En het gaat daar naar Oost toe. En uh, daar is uh, Mo Fianto, denk ik, die je het uit moet spreken. Die gaat het daar uh, logistiek helemaal regelen. Er worden in de grote viesjes worden opgeslagen. En uh, het is, wordt heel goed beveiligd. Het was, eerst was het geheim wie het zou vervoeren en wanneer en waar het naartoe zou gaan. Het is nu allemaal duidelijk. Wie het gaat vervoeren, waar het naartoe, hoe laat en wie er allemaal bij zijn. Ja, ik denk dat ze gewoon even wat aandacht ervoor willen hebben... voor het vervoer van de vaccins, want daar gaat het ja. over natuurlijk. En uiteindelijk, Hugo de Jonge was ook niet te broed om even bij, uh, bij uh, Movi, uh, Movianto in Oost heeft te, te, te portretteren. Om daarom gewoon even te gaan staan en daar uh, een foto te laten maken. Oh. Ja, het schijnt dat het heel aantrekkelijk is voor, um, voor criminelen, de vaccins... Ik snap niet wat, hij zegt zelf van ja, ik denk dat niet dat ze er veel mee kunnen. Maar ik, ik had echt zoiets, waarvoor moet dit zo uitgebreid in de krant? En dan zeggen dat het vloeibaar goud is, het wordt zwaar beveiligd. In, en en begint het ook op 8 januari. En dan worden 225.000 zorgmedewerkers uh, van verpleeghuizen en gehandicapten worden dan. Als eerste uh, krijgen de naald. Ik denk dat ik er ook bij ben. Ik heb geen idee, Ik ben ook een zorgmedewerker. Maar daar moet je dus daar Utrecht, zijn. Dat, dat weet ik niet, daar staat hij niet oh. bij. Het wordt voor mij vervoerd. Het wordt uit de vriezer vandaan gehaald. En dan, zodra het uit de vriezer wordt gehaald. wordt het natuurlijk een min 80 of zo, is, geloof ik. dan uh, is het nog vijf dagen geldig. Dus wees op tijd. Kom niet te laat. Oh, als ze het dan stelen. dan moet je het heel snel uh, op de zwarte markt brengen. Want ja. anders dan lukt het niet eens. Maar goed, hij zegt dat alles goed beveiligd wordt. Ik denk wel. Want als je, hij, denkt dus, hij denkt in de trend van het Je hebt natuurlijk mensen die zijn uh, antifaxers. Dus ja. hij denkt dat die nog opstandig worden. Ik bedenk dat het allemaal meevalt. Waar ben je mee bezig dan? Ik denk dat dat. Weet je, hierdoor brengen ze juist mensen op idee. Volgens mij ook. <laughs> denk, denk ik, waarom? ik, had niet, nee, ik, weet, ik weet niet waar hij mee bezig is. maar ja. ik denk ik, Misschien moeten die vaccinatiecentra's ook nog beveiligd worden. Dat je gefolieerd wordt en dan pas naar binnen mag. En eerst moet gevraagd worden, wat kom je hier doen? En dat is het helemaal over de top gaan doen. Ik, vandaag komt in ieder geval de grote lading binnen in Os en wordt er daar opgeslagen. En dan ligt het daar nog een maand gewoon werkloos. Nou ja, maand, een paar dagen, hmm. dag, dat valt ook wel weer mee. Goed, ja, ik heb nog even andere... Ik zie hier... Een, een, een, een, ja, schreeuwen. dit is wel een drama bericht. Nashville ja. is wel een van mijn favoriete plaatsen... waar ik ook nog eens een keer heen wil. Okay. He, in Amerika, dat is toch wel het hart van, uh, van, uh, mu van muziek... He? dat je ja. de heel veel teens hebt. Tennis. Maar ik zie hier dat de burgemeester John Cooper... de noodtoestand heeft uitgeroepen... omdat een bom vrijdagochtend grote schade heeft veroorzaakt in het centrum. Ja. Dat klinkt toch wel heftig, dat wist ik helemaal niet. En daar stond een camper daar... Een, ja. en het maf is vanuit die camper... Werd dan, uh, werd er al een of een, uh, werd al iets geroepen dat er om, de zoveel, uh, om, uh, om vijf minuten later die, die camper zou exploderen. Dus iedereen moest weggaan. Maar oh. ja, geloof ik maar een paar mensen zijn uh, licht gewond geraakt. En uiteindelijk hebben ze nu deze morgen, vanochtend hoorde ik dat, Radio 1, dat ze wel een menselijke rest hebben gevonden in de buurt van de camper. Dus waarschijnlijk, de bestuurder van de camper is er gewoon, had waarschijnlijk geen zin in, wilde een statement maken, maar wilde wel iedereen waarschuwen. Het is een beetje een maffe actie dit. Ik snap ook niet ja. wat er nou achter zit, maar er zijn wel filmpjes van dat je de straat wel helemaal in puin ziet. En dat ja, de en explosie... de explosie is gewoon ook vastgelegd hè, op ja. de veld. Het is ongelooflijk. Het, het is wel een rare actie. En de 41 de bedrijven kerstdag. in het gebied zijn getroffen door de explosie. Ja. Veel schaam aan historische gebouwen. Ja, het is ook echt zo'n stadje voor mijn gevoel dat heel veel van hout is weer. Oh ja. Hè? Dat, dat, dat zie je vaak in Amerika. Hè? Dat is ja, ja. allemaal hout huizen huis en zo. Ja, je hoeft maar een, even wat... Uh, een harde wind en dat ligt allemaal op. Ja. Nou goed, straks onder andere de Zandvoortsberichten. Die hebben we ook. Deze show gewoon op tweede kerstdag. Eerst even een oudje in een nieuw jasje gestoken. We hebben het over de Smashing Pumpkins. Maar nu heten ze The Good Times and The Bad Ones. Just need a Bad of the good times and the bad ones. Ik heb het over Why Don't We. Dat is de band. En ze hebben het oude nummer van de Smashing Pumpkins genomen. En er iets nieuws van gemaakt. En dat heet dan Slow Down. Yes, let's slow down. Het is bijna half negen en om half negen... Ja, natuurlijk. Kijken we altijd even wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Uh, uh, Ik kijk Ja, Toebak leeft. <laughs> nieuws uit Zandvoort. Goed, een beetje een rommeltje. Maar ja, dat krijg je als je... Verkeerde kerstdag, zo vroeg je in bed uit moet. De actie Hart voor Zandvoort heeft 1900 euro opgebracht. Dorpsgenoten uh, hebben dat gestort. Rotary club zit erachter. Dus ze hebben normaal altijd een echte wensboom. Daar kan je dan ook allerlei dingen in, in gooien. Maar nu hebben ze op de achterkant van de, de, de Zandvoortse kant een een digitale kerstboom gedrukt... en dan kon je in die ballen... en kerststerren die daarin werden geprojecteerd... kon je een wens kon je kopen. En dan kon je iemand anders... Een, ja, iets, iets prettigs toewensen. Of steun geven. En daar moest je dan voor betalen. En daardoor is er geld opgehaald. En dat is bij elkaar dus 1900 euro. en uh, Nou ja, dat, dat is mooi. De, de, de, de, de cheque is uitgereikt... aan Tilly uh, Baudard. En uh, zij gaat... Uh, samen met Sociale wijkteam geld naar gezinnen... Toebrengen die het nodig hebben. En ook heeft de Abian Ambro Foundation nog een extra 750 euro aan toegevoegd. Die vond het een mooie actie. Ik denk, dat steunen we gewoon nog even. Dus dat is mooi. Goed bezig geweest. Kijk even achter op de stand voor de klant. zien. je Heb je al gekeken? Nee? Ja. Allemaal, kerst, uh, Allemaal ja. kerstballen. En daar ja, is voor leuk kerstwensen. Mooi. Leuk wel. Ja, ik, uh, ik was verrast net. Want ik, uh, ik fietste deze kant op, kant op. En ik zag uh, vuilniswagens. Maar het staat ook in de krant. Dat de afvalinzameling voor alle mensen die. Uh, Normaal gesproken op vrijdag hun vuil buiten zetten. Ja? Het wordt vandaag opgehaald. Dus kom als de zo je bed uit. en zet hem buiten. Want het, het nare is natuurlijk wel dat hij uh, dat in de Kostoloren staat al geweest is. Dus dat is toch jammer. Dus ben jij wel zeker? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, uh, ik had donderdag had ik hem. Dus voor mij was er niks aan de hand. Maar uh, ze zijn dus vandaag. De okay. Tweede kerst toch even goed, toch uh, aan het werk. Nou, hartstikke goed. Vind ik toch wel uh, heel goed. Ja, de woonmoelevaars ja. gaan ook weer open natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. Nee, niet. Nee. Ja. nee. Dat is wel heel apart. Want is toch wel een extra grote omzet normaal gesproken. Ja. En ja, dat streken. kunnen ze nu wel vergeten. Van die impulsinkoopje Je oké, okay, doe die bank dan maar. Jij vindt dat die lekker zit. Ja, nou, doe maar. Ja, maar als ik maar naar huis mag. Als ik, als ik, ja. echt, oh, als ik thuis met die bank kan plaatsnemen. Wat? Wordt die pas even zes maanden geleverd? Ja. Het oh ja, is wel zomer. Oh, dan ja. jongens. We hebben de korte de dag gehad. Ja. Nou ja, goed, door de corona is alles dicht. Natuurlijk. Moeten we ons gewoon thuis maar een beetje van maken? We zijn bang dat we natuurlijk met z'n allen wel de natuur gaan vertrappen. Dat is wel zoiets. Goed, side-events formule 1. Voort in eigen hand. Zelf gaan ze het nu regelen. Rondom het Heineken en Dutch Grand Prix. Wordt het natuurlijk, Ze hadden eerst een andere partij daarvoor aange, externe partij voor aangetrokken. Maar nu is de gemeente samen met Zandvoort Marketing... En DGP, oftewel uh, Dutch Grand Prix, uh, hebben ze de handen ineen geslagen en hebben ze zelf een draaiboek uh, gemaakt. En uh, de kreet blijft, dat blijft hetzelfde. Sandford Beyond Beats for Racing. Dus het uh, is een breed publiek. En uh, uiteindelijk uh, uh, is het een stichting die ze opgezet hebben... Die gaat de vergunningen dus regelen. Als jij ideetjes hebt, moet je de aangeven. Ze gaan de vergunning voor je regelen. Kijken wat haalbaar is. En het, het is de planning natuurlijk dat het 3 tot en met 5 september 2021... Jawel, volgend jaar niet. Het jaar daarna moet het gaan beginnen. En er zijn allerlei festiviteiten rond de, dat weekend van het racen. Wat niet alleen maar te maken heeft met racen, maar dat heel breed inzetbaar is. Dus mocht je ideetjes hebben, laat het nog even weten. Leuk. Precies. Ja. Uh, de mooiste voor versierde voortuinen met de kerst. Want, ondanks de allerminst winstige temperaturen, is het straatbeeld natuurlijk wel in één grote lichtshow veranderd. En op Instagram staat het account Mooiste Voortuinen van Zandvoort. Dorpsgenoot Rick Paap is de beheerder van dit account. En hij heeft het in het voorjaar had hij het aangemaakt, omdat hij een leuke actie had bedacht voor de, voor de voortuin in de lente. Maar nu is het dus voor de kerst. Dus als je het leuk vindt, stuur je mooiste foto, stuur die daar naartoe. En de hoeveelheid likes op Instagram bepalen wie de winnaar is. En op 1 januari sluit de inschrijving. Dus maak een foto van je mooie voortuin en stuur hem gauw nog even op. En wie weet win je de prijs. En misschien krijg je dan wel uh, een fucsia. Een fucsia. Ja. Goed. Iets dergelijks. Monumentale namenkaart uh, van het Joods uh, uh, ja, willen ze, gaan, uh, ze willen natuurlijk sowieso een monument gaan oprichten. Dat is er nog niet van gekomen. Ze hebben wel in ieder geval een, een kaart, een namenkaart neergezet. En op die namenkaart kan je zien waar huizen... Uh, uh, van mensen van Joodse afkom uh, hebben gewoond. En dat hebben ze uh, uh, in de tuin van de protestantse kerk hebben ze dat neergezet, dat bord. Het is een dus, sobere, uh, uh, hoe noem je dat, Dingen geweest. Gebeurtenis. gebeurtenis geweest. Uh, de dominee was erbij en dus uh, rabbijn uh, uh, Samuel Sepero. Uh, ze hebben mooie woorden gesproken. Iedereen bedankt die eraan meewerkte. En het was al lang al gemaakt in 2017, maar het duurde even. En uiteindelijk wordt het een educatief programma... waar ook kinderen dus uh, langs gaan lopen en uitleg krijgen... hoe Zandvoort er vroeger uit, uitzag. Ja. En er is ook een verhaal bij van wat heel veel Joodse mensen uh, hebben betekend... in Zandvoort, voor het opbouwen. En dus ook was is... er nare mensen ook in Zandvoort wonen. Want het, je hoort wel... Ja? Van Zandvoort weet ik niet speciaal, maar de dat dat mensen dan toch... Die al die nare kampen overleefd hebben en terugkomen, en dat ze dan ook nog de ja. OZB moeten betalen voor al die jaren. Oh. Dat hun huis verdwenen is. Oh, okay. of, uh, dat er andere mensen in wonen. En Die zeggen: ja, van, ja Dag, ik woon er al uh, vier jaar. Yo, zoek het even uit. Een beetje ja. terugkomen. Ja, ja. En dan denk ik: Ik wil blij zijn dat je weer terug bent gekomen. Ja, ja, ja goed. Verschrikkelijk. En, uh, ja, dat is toch. Uh... Ja, dat is het verhaal dat je steeds meer tevoorschijn Ja, hè? ja, ja. ja, ja, ja. Echt, in de jaren zeven dachten we allemaal dat we in het verzet zaten. En later komen we toch een beetje van terug van, oké, okay, ja, in Nederland zijn er nog nooit zoveel Joodse mensen opgepakt met behulp van de Nederlandse politie. Ja, ze hebben ze Heeft de, de Nederlandse politie zich daar al excuus voor aangeboden? Ja. Hebben ze dat al gedaan eigenlijk, dat ze zo lekker hebben meegewerkt met de Duitsers? Ik denk dat ze al een beetje rottig uh, uiteindelijk hun ogen gesloten hebben. Dat, je, dat je, je misschien wel je hele leven lang schuldig voelt. Nou, oké. En op Kerstdag zijn met verzoening bezig, geloof ik, of niet? Oh ja. Oh ja. Was even vergeten. Oh. Goed, dus over de stadvoortse berichten. Jezus, we gaan nu wel weer flink voorleer. Helemaal die nodig is, ook hebben, natuurlijk komt er gewoon monument tussen, want het Joodse, het Joodse monument komt er aan. Ja. Ik ben er dat is mooi gewaar. Oké, okay, even kerstgevoelens bij This Is The Kid. Is it holding you down, this great weight and this flattening?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 Dit is, is de is dat kit. Is zo'n kit die je thuis kan gebruiken? Zo'n kit en dan kan je zelf je eigen test doen? Een extra waarschuwing oh. tegen een coronasneltest ja? voor het kerstdiner. Oké. Okay. De resultaten die we nu hebben lijken erop dat een negatieve test niet zoveel zegt. Oké. Okay. Nou, lekker dan. over het kerstdiner? Nee, nee, het ging over de test. Ze hebben zo van die testen oh. die schijnen niet helemaal goed te werken. Oh. En iemand anders, hoe, hoe, hoe was het ook alweer? De fabrikant noemt de test juist bewezen en voor 90% nauwkeurig. Hoeveel? Ze, de test wordt in tientallen landen op vijf continenten gebruikt. Oké, okay, wacht even hoor. 90% zeker, hè? Moet je, als je een paar miljoen mensen gaat testen en als je daar 10% van neemt... What the fuck? Weet je hoeveel veel, mensen dat ja, zijn? Ja. Jezus. Als je dat dan weer doorberekent en het feit dat die dan weer voor besmettingen zorgen... Stoppen met testen. Dit slaat helemaal nergens op. Gewoon 90 Dat lijkt zo heel veel, maar het moet echt richting de 99, nog zoveel gaan. Dan is het echt dat je denkt, daar kan je mee werken. 90 daar kan je niet mee werken. Dat is te gevaarlijk gewoon. Echt, dat moet je echt niet doen. Maar goed, die fabriek al niet. 90 is best veel. Maar even ja. op de markt. Nou, Ik zal even kijken welke uh, test dat is. Goed. Dead Pigeons. Ja, je ja hier? een heleboel. Ja, ja, de Ja. schijnen er allemaal... Uh... Uh, dode duiven gevonden te worden. Oh. Uh, er staat vandaag, dat is 24 december, zijn er weer 70 dode stadsduiven gevonden. En daarmee staat de teller al op ruim 130 gefedere slachtoffers. Oh nee. Die door een nog onbekende oorzaak zijn gestorven. Dus de duiven. Het, ja. ja. Het is niet vanwege het vlees of zo, dat ze het willen eten of zo. Nee. Maar de, gra de graankorrels zijn dus roze verkleurd, schrijft uh, voorzitter Suzanne van der Waal op de Facebookpagina van de stichting. Dierennoodhulp, vlees. Bedoeld... Er worden dus graankorrels uh, verspreid en die zijn uh, roze verkleurd. Ze zegt niet direct zo roze als muizenkorrels, maar uh, er zou iets mis kunnen zijn met het graan. Het kan ook zijn dat iemand de duiven goed bedoeld voert, maar dat het oud en mogelijk beschimmeld graan is. O, dus uh, nou ja, iedereen, de, de, de buurt is opgeroepen om uit te kijken naar uh, degene die op redelijke schaal duiven aan het voeren is. Oké, okay, in welk gebied is dit? Uh, dit is uh, in Flevoland, Flevoland, okay. Lelystad. Ja, niet in Amsterdam bijvoorbeeld. Nee, misschien komt dat nee. nog. Nee, ja, ik, bedoel. De, de, ik bedoel mensen in Amsterdam hebben toch een ander soort beeld van duiven. Ja, De gevoel van vrijheid, Mensen Nee, zijn gewoon ratten gaan zijn. Vliegende ratten zijn het. Oh, ratten. Wij hebben ze al achter op het platje ook gehad, riep ik altijd maar. Ja, ja. Oh ja, ze, Maar ze, ze hebben ook altijd van die flatsen, weet je. Ja. Maar ze zijn dus, er is een aantal duiven dus voor onderzoek naar het bio-veterinaire research instituut in Wageningen gebracht. Ja. En daar worden ze getest op vergiftiging en uh, virussen. Dus, uh, nou ja, dat is heel serieus no nemen. Uh, dus, uh, en ze hopen gewoon de uitslag te krijgen. En dan uh, gaan ze dat ken maken, kenbaar maken op hun Facebookpagina. Of, uh, of en hoe het zit. Oké. Okay. nou Dit dus, klinkt, ja, de de link... duifjes. Dit klinkt er geen... als een nieuwe variant van, uh, met een uh, hogere besmettingsgraad. Ja, ze, hebben, ge ze hebben geen uh, fijne kerstduiven. duiven. Nee, zeker niet. Een beetje zielig. Ah, heel vervelend. Nou. Ik heb zo te doen met duiven. Ach, ik voel dat zo mee met die kutbeest. En ze zijn ook zo onderling, ze zijn zo lekker echt heftig ook tegen elkaar. Ze pikken elkaar gewoon ook, spreken elkaar, poten op, weet ik wel allemaal. Nou goed, even een lekker schurrend gitaar hier op de zaterdag, mooie zaterdagmooie, tweede kerstdag de Stokes. De lijzere, lijzeren luister. De new van de Strokes-nieuwplaats. And why are Sundays so depressing? Nou, dit is toch een beetje een soort zondag. Ja. Yeah. Heel ergeneugd. Hé, hou eens op met die kutmuziek. Sorry. <coughs> nou, dus we hebben een normale tweede kerstdag. Nou, goed. Nou, dan maar even een hele mooie kerstplaats. Mijn hè? Oh. Kijk. Kijk. Zuid weg. Is je nog koffie? Ja, hoezo? Koffie nou zo. Nou, Horst, hou maar op. Dit is echt uh, dorst, Maakt ook de ooit het En die hoor je hoort, hier natuurlijk in de zaterdagmorgen. Nou goed, hoe was je kerstpakket? Is altijd even de vraag natuurlijk die iedereen aan elkaar stelt. Nou, vertel. Ik mocht uh, voor uh, 40 euro mocht ik iets uitzoeken. En uh, je kon dan iets zeggen van ik wil het bij de Haarlemse winkels doen. Dan wilden ze de plaatselijke middenstand wilde ze steunen. En ik heb een hele mooie uh, tas, tas geregeld van. Dat is het veganistisch leer. Veganistisch. Of wel van Sky. Plastic. Sky. Veganiet. Oké. Okay. En daar kan dan een laptop in en uh, die kan je op je rug zakken. Je, je, je hoeft de huis helemaal niet uit met die laptop. Je kan gewoon op je. Ja. Je kan ja, een ja. op, op, op je eetkamer. Ja, maar toen kom ik hem er even in en dan loop ik uh, naar buiten en dan ga ik door de achterdeur weer naar binnen en dan ben ik nou op mijn werk. Hé, hey, hey, net op tijd denk je dan? Ja. Ik oh, dus, moet toch eens op tijd vertrekken? Ik kom nooit op tijd op mijn werk. Ja. Maar het is wel een mooie tas. En ik had vorig jaar had ik dus ook een andere soort tas yeah. waar ook een laptop in kan. En, uh, en uh, ja, daarvoor gewoon een handtas. Dus nou, voorlopig hoef ik geen tassen meer. Nee. Ik moet nu dus wel drie tassen wegdoen, hè? Die ik nog heb. Oké. Okay. Ja, ja anders, anders raakt mijn huis te vol. Ja, het is maar ik heb ook eens een keer zo'n hele dure tas gekocht. Voor mijn verjaardag heb ik die gekregen of zo is gekocht, weet ik veel wat. En uiteindelijk kom ik op de Mark, kom ik er een andere tas tegen. Ik denk, hey, die is wel leuk, hoor. Een andere tas liggen gewoon in de kast. Ja, zonde. Ja, hier ja, kan stop. je dus ook weer een marktplaats zetten. Ja, dat oh ja, kan wel. Goed ja, idee. Ja, ja. Als het duurmerkt, dan krijg je nog wat terug. Anders is het helemaal niks natuurlijk. Nou, nee. Ik zie dat de NS-personeel ook een kerstpakket heeft gekregen. En hey, wat hebben ze gekregen? Uh, uh, uh, Reisvrije dagen? Uh, um, ja, nou bijna. Ze gaan uiteindelijk twee eerste klas kaartjes weggeven aan medewerkers. Die kunnen zij dan weer weggeven aan iemand anders. Hé, hey, hoe kan je ja. dat, dat knip gesloten houden? Is toch ideaal dit? De eerste klas krijg je toch nooit meer vol tegenwoordig. Niemand heeft er zoveel zin mee met een mondkapje in de, in de trein zitten. Nee. En ja, die eerste klas die moet ook wat meer aandacht krijgen. Dus geef gewoon met die twee kaartjes weg. Het is wel creatief bedacht. Ja, ik ben de laatste keer in, de, in september met de trein geweest... en daarna helemaal niet meer. Nee, nou, dat snap ik dus niet. Bij af, mij deze. het openbaar vervoer. Oké, okay. ja, ik, ik, ik heb lang Ja, nee, ik staat er sowieso niet in. Nee, ik, ik ben niet tussen de gewone mensen nee. zitten. Echt niet. ga ik niet doen. Nou goed, nog meer uh, maffe berichten? Ja, er is een uh, flitsapparaat geplaatst daar ergens in de buurt van de Ronde Veenen. Ja. Dus uh, dat is de N201 bij Amstelhoek. En die schijnt dus ook vast te leggen als jij gewoon je portemonnee bij je oor houdt. Ja, wie nee. ja, houdt nou zijn portemonnee bij zijn oor? Ja. Maar ja, de camera maakt foto's van elke passant waarbij te zien was of, of je wel of niet je mobiel vasthield. En omdat er schuin naar beneden wordt gefotografeerd... is het gezicht van de bestuurder niet in beeld, maar het kenteken wel. En op de foto is duidelijk en scherp te zien of er iemand achter het stuur een mobiel vasthoudt. Maar er was dus een man en die ging het gewoon testen en die hield dan... Uh hield dan zijn portemonnee erbij en zo. En uh, maar ja, hij moet wel eerst eventjes uh, 270 euro of zo betalen. Okay. En daarna kan hij dan uh, wel het bezwaar aantekenen. Ah, oh, wat heerlijk. Heeft hij ook en, weer eens wat te doen? Ik bedoel. Hij, hij verveelt. Verveelt graag stierlijk. Hij denkt: hoe kan ik het eens dus even? <laughs> <Ja>. <laughs> Want, nou, ik rij nu ik langs met mijn portemonnee. De volgende keer. Ik rij nu langs met uh, een notitieboekje. Ja, ja. ja, ja. <laughs> iedere ja. keer langs rijden. Elke keer met de meest gekke dingen. Geef me eens een ja. oude telefoon en daar word je niet gefotografeerd. Nee, meneer, dat is geen echte telefoon, daar trappen we niet ja, in. Ja, zo'n Nokia. <laughs> is een Nokia. Nee, maar zeg, ik heb hem wel verbonden aan mijn mobiele telefoon. Oh, oh, dan is het wel weer. Ja, goed dat hij dat zegt. Ja, ik wil wel dat ik eerlijk word behandeld. Dus uh, nou, ja. het is wel waar. Pas geleden zag ik nog een, een documentaire te zien over Eddie Land. En Eddie Land is degene die de Polaroid-camera heeft bedacht. Dat is in de jaren 30 al, omdat hij namelijk met zijn dochter ging hij de, de woestijn. Toen had hij foto's gemaakt. Toen zei die dochter, jezus, het duurt het lang hè, dan moeten we dingen ontwikkelen. Is er niet gewoon iets waardoor het meteen klaar is? En toen dacht hij, hé, hey, dat is best grappig, dat ga ik bedenken. En uiteindelijk in de jaren 40 en 50 werd het steeds populairder Die instant camera kostte wel een paar centjes natuurlijk. En in de jaren 60 had hij allerlei reclamespots gemaakt. En een van die reclamespots is echt bizar om dat te zien. Dan pakte hij zijn portemonnee, vandaar dat ik er ook over nadacht... Ja. Hij houdt hem bij zijn oren. Hij zegt, het zou toch geweldig zijn als we over een paar jaar iets hebben... waar we dan mee kunnen betalen... en, en, en bellen. mee kunnen fotograferen... en dat we meteen ook foto's hebben. En, dan krijg en je, kunnen bellen. En, ja, en kunnen bellen, dat noemt ja. die dan geloof mij niet. Maar je krijgt een heel gevoel dat je denkt van... what the fuck, is hier een tijdreiziger of zo? Hoe ja. komt dit, joh? Hij nee, heeft gewoon een iPhone in zijn hand. Oh. Ah, dat kan hij niet. Nou, je moet maar eens kijken. Hij staat volgens mij nog steeds bij VP onder Holland Doc of zo. Dat is een documentaire ah. over uh, de Polaroid-camera... die momenteel natuurlijk weer heel populair is. Hè? Echt, dat is uh, iedereen die ja, wil het rekening. de camera hebben. is er helemaal uit, hè? Die camera gebeurt niet meer. Welke camera? Nou, die, die, die wordt nooit meer verkocht, die Polaroid-camera. Ja, wel juist ja? wel. Je ja? Wordt, onder kunstenaars is je echt weer hot geworden. Het is helemaal weer opnieuw op de markt gebracht. En het moet ook de juiste kleuren samenstellingen hebben, hè? Want de Polaroid-camera's gaven altijd een beetje een, een soort... jaren 70 feel -good. Gaf het. Dus, oh. en, en dat is momenteel weer een beetje in. Maar goed, een man heeft er heel veel werk van gemaakt om dat weer terug te krijgen. Nou goed, eerst hebben we een kerstplaat hier op de zaterdagmorgen. Francis Long to make angels in the snow. Samen een beetje liefde voor elkaar en dan is het een heel betere wereld. Eendjes in de snow. Ik weet ook niet hoe je daar aan komt. Het is nu toch wel een beetje... een beetje idee ideeën. Je wil graag in de snow. Wil je namelijk uh, eentjes maken. Natuurlijk. Goed. Welkom bij dit radioprogramma. Dus, het uh, is Toebak leeft Tot het fijn dat de radio op aanstaan. Like ja, ik weet Het, het is heel vroeg. Maar toch... Fijn dat je erbij bent. Echt waar. We kijken nog even in de kranten. De kranten zijn vaak een beetje oud. Want ja, we zijn geen nieuwe kranten. Nee. En afgelopen week weer. Jezus, ik word soms een beetje, beetje week van dat de Hoekstra echtpaar hoor. Met die vier kinderen. Staat Hoek, natuurlijk weer in de Telegraaf. Heel groot interview met hem. En zijn vrouw. Ook zo'n succesvolle vrouw. Is uh, huisarts. Heeft ze nog een plekje vrij in de praktijk of niet? Wat een mooie dame, zeg. Oh, je, wil je wel een patiënt worden bij haar? Ja. Zij mag wat jou ik... onderzoeken. Ja, wat, wat, wat, meneer? Ja, ik dacht dat ik alles uit moet doen, behalve mijn stok. Nee, ik kan van voor een Oh, sorry. Ik was <laughs> iets enthousiast. Sorry. Waar ik altijd met een hele mooie blonde dame staan. Ik vond ik gek uit, is weer zo'n uh, lolletje van de vijfde. Ja, heb je hebt je de blonde dames, hè? Ja, zeker. Ik heb er zelf thuis twee, dus ja. dan heb je dat, hè? Ja, ja, ja, dus, uh, maar goed, nee, het is een leuk interview met uh, Hoekstra, Bob Hoekstra. Dat hij zich druk maakt over de middenklasse. En dat hij natuurlijk zich helemaal wat inzetten. En dat hij natuurlijk hele, helemaal overgenomen van, uh, weet je, van uh, Hugo de Jong, Dat is ook wel mooi om te lezen. En dan meer, uh, wat zegt hij nog meer? Uh, uh, hij zegt: Ja, echt, na 9 januari moet er echt wel iets gaan veranderen. En verder werd het ook aan de vrouw gevraagd. Mocht hij het wel doen? Mocht ja. hij deze baan wel op zich nemen? Weet je wat? Had hij toestemming? Had hij toestemming. Want ik bedoel, je moet toch met z'n tweeën huis huishouden met vier kinderen runnen? Ja, iedereen heeft recht op een, op een carrière. En we vullen elkaar goed aan. Maar hebben ze gewoon twee nannies achter de hand. Kan niet ja, anders het zou, vier zou kinderen. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. O, en ze zijn er niet in hun leven dat je denkt van die kunnen op zichzelfstandig van alles doen of zoiets. Maar deze Wopke Hoekstra, leuk. En ook zo'n bank erbij ook. Zo'n zo knusse bank en een labberdoor. Verdammet. Echt zo'n heel gezellig gezien. Goed, Ja, hij vindt wel zelf dat er meer vrouwen bij de CDA moeten. Hij ziet heel veel 50plussers en weinig vrouwen van beneden de 40. Dat is echt een aandachtspunt. Er moet jong aanwas komen. Nou, is net een jong is afgelopen volgens mij een jong is zijn net afge afgegaan. Maar goed, ik zie dat je nog allerlei dingen zit te kijken van mensen ja. die applaudisseren. Voor wat dan? Weer? Ja, maar dit is een beetje vaag, want uh, eigenlijk is het bericht gewoon dat er een vrouw leeft... Een vrouw van 76 leeft dus tot 995 kerstmannen. Ook en haar kerstmannen man vindt is de het de nu klasse? wel genoeg. Ja? Dus uh, twee maanden van het jaar uh, staan ze allemaal in de kamer. En het is ook echt niet normaal. Oh ja, <laughs> zie het ja. Maar de fascinatie is 30 jaar geleden begonnen met een klein cremige kerstmannetje. En sindsdien uh, ja, koopt ze het overal. Ze heeft zelfs toiletpapier met kerstmannen. Zilveren theelepeltjes, cocktailprikkers, onderzettertjes, en al die dingen meer. Maar ja, het is, toch, uh, het is echt verschrikkelijk. <laughs> Dit dus zou echt een aflevering kunnen zijn uit uh, CSI Miami of zoiets. Noord ja, bij de kerstmannen. Mer merkwaardige, merkwaardige personages, weet je wel. Ja, en ja. Uh, ze is ook inderdaad een week bezig met uh, alles neerzetten en uh, doen. Dus oh. en, en in februari, januari dan is ze alles ook weer uh, aan het terugdoen. Oké, okay, dus ze heeft uh, twee garageboxen vol met dit soort shit. Staan. Ja, zeker weten. Ja, leuk. In de tijd dat je denkt, ik wil gewoon echt, echt, echt knullige berichten. Is dit er eentje van? Ja, zeker weten. Dat begrijp je. Goed, dus Paul McCartney heeft een nieuwe plaat uit. En die hoor je hier, Paul McCartney 3. Het derde album.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 My way, I know my left from right because we never close, I'm open day and night. een beetje liefdevol tegemoet treden, is een land waarin mensen zich thuis kunnen voelen, Ook in tijden van grote onzekerheid. Ja, wat mooi dit, hè? Paul McCartney, Find My Way. Ja, die heeft hij wel gevonden zijn weg. En het album heet Paul McCartney in 3. Ja, dat is de derde album. Derde album? Ja, hij is een geitje natuurlijk, hè? Ja, Heeft hij nooit een album uitgebracht met nummer 3 erop. Hij heeft er ook al 300 albums uit. Ja, of zoiets. In ieder geval iets van in die richting heeft hij echt zoveel albums uitgebracht... dat je denkt, ongelooflijk dat die man nog steeds muziek maakt. Ja, nou, vandaag ook nog een grappig berichtje in de krant. Drie jaar lang leefde een Braziliaan op straat. Zijn, zijn familie dacht dat hij al lang al overleden was. En uiteindelijk bloot een uh, plaatse uh, kapper. Alzaldro, Lombo en uh, wat eten aan. Hij zegt van, nee, ik hoef niks te eten. Ik zou wel een knipbeurt willen... En uiteindelijk, ja, omdat hij lange baard had, een lange haar... Uh, was dat echt een metamorfose. Hij zag er gewoon heel anders uit. Toen had hij de foto's op uh, Instagram geplaatst. En toen herkende familie hem weer. Die dacht, hé, hey, hij is niet dood. We moeten, hem, we moeten hem een huis aanbieden. Dat hoefde niet. Hij wilde gewoon op straat blijven leven. En dat ging gewoon weer uh, op die manier door. We spreken je zo in deel 2 van dit radioprogramma. Bijzonder. VFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende